Dat ik niet weten kan Heb je gezegd wat ik voelen kan Spar mijn gevoelens, maar wat dacht je dan? kan het lezen en ik zie ervan Van je gelaat komt een schijn Die ik niet kan negeren Te vergelijken met een licht Dat helder schoon en rein is Die dode sluier Van opgemaakte wangen Op de rot gedroogde Duizenden gezichten, je bent er steeds weer elke keer. Die vrouw, mijn vrouw, ik zie je altijd weer. Ik herken jou. Dezelfde vrouw die ik nooit verlogen Van een ander planeet maar dezelfde essentie Ben jij dezelfde en je weet ik heb de licentie Om van jou te houden en het geven van passie Ben niet in te houden En ik maak een projectie met oog van mijn geest Voel ik de toekomst aan en mijn thema's beleid lees speciale kleren aan gedaan Om, Om jou tevreden te, te, stellen. te stellen En ook te verblinden met mijn no. eigen licht Want ik hoop dat je het kan herkennen Want ik zie het bij jou, ik wat ik niet zie jou. in elke vrouw Toch bij jou doorschijnen En het mag niet verdwijnen En het mag niet verdwijnen Je zegt dat ik niet weten kan Heb je gezegd wat ik voelen kan Span mijn gevoelens, maar wat dacht je dan? Ik kan het lezen en ik zie ervan Van je gelaat komt een schijn Die ik niet kan negeren Oh